My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 De vredesorganisatie Carter Center drong er onlangs op aan om de stemming uit veiligheidsoverwegingen uit te stellen. Maar Al-Bashir tolereert dat niet. Hij zegt dat hij de waarnemers heeft toegelaten, zodat ze erop kunnen toezien dat de verkiezingen eerlijk verlopen. Maar als ze uitstel eisen en zich met onze zaken gaan bemoeien, dan zullen wij hun vingers afhakken en die onder onze schoenen vermorselen, dreigde Al-Bashir. Reizigersvereniging Rover wil dat er een aparte OV-chipkaart komt voor groepen, zoals schoolklassen. Iedere scholier moet zijn eigen OV-chipkaart hebben. En volgens Rover is het niet praktisch dat leerlingen op schoolreis één voor één moeten in- en uitchecken. Rover richt zich met de kritiek op Rotterdam. Daar is de strippenkaart al een tijd geen geldig vervoersbewijs meer in de metro. Scholen in Rotterdam zouden steen en been klagen omdat de school opdraait voor de kosten als leerlingen vergeten uit te checken.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 Aan het eind van de week worden de afspraken op papier gezet en worden meer details bekendgemaakt. Waarschijnlijk zal het huidige bestuur van Veendam snel opstappen. Begin dit jaar ging het mis bij een andere club in de eerste divisie, Haarlem. Die club kon niemand vinden om de schulden te financieren, ging failliet en werd door de KNVB uit de competitie genomen. Het weer. De komende dag wordt het droog en er zijn zonnige perioden. Het wordt een graad of 14%. Dit was het nog zo. Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig jaar. Live. Nu de nacht. FM in 2010 al twintig 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. One ticket please. Long and everybody's here. And hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she.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 Mensen. Hoe gaan we ermee om? Kijk voor de gebruiksaanwijzing op Sieren.nl. Belevert het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45.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 I uh -huh.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 A rooftop under the sky.